Hollands glorie. Dat viel echt niet mee, meid. Rio de Janeiro is eigenlijk een vervelende stad. We hebben er wel een leuke avond meegemaakt. We waren uitgenodigd door de Hollandse kolonie daar. We hebben er een uitstekend diner gehad en het was allemaal heel gezellig. Maar de volgende dag was het weer varen. De route is Rio, Montevideo, Punta Arenas, Valparaiso. En dat houdt in de straat Magellan. Het zwaarste traject van de wereld. En daar zitten we dan nu. Het is hier hartstikke koud en we hebben de winterkleren weer voor de dag gehaald. Er staat een snijdende wind met een striemende hagel. Hier stop ik voorlopig, want ik moet naar de brug. En als ik weer tijd heb, ga ik verder. Maar zelfs de beste machines draaien niet als je geen kolen hebt. Is de toestand er zo kritiek? Ja, ga maar na. Eerst die storm bij Kaap Corrientes. Hier werden we pas baas met 200 mijl kolen en 63 uur waken. En nou, die tamp van Montevideo naar Punta Arenas. Als je mij vraagt, een roekeloze tamp. De langste die er is. Vraag om het noodlot. En wat is het noodlot? Kolennood. Ja, ik weet het. De kapitein heeft het erop gewacht. Ah, geloof mij, de kapitein wacht altijd alles en heeft het nog nooit tegen het noodlot afgelegd. En dan hoop ik dat het nou ook het geval is. Maar ik zie het zonder in. Er staat nog steeds een bonk wind van wat heb ik jou daar en die remt onze sleep zo dat we bijna stilleggen. En wat is de prijs? Kolen. En hoe, hoe de bemanning daarbij staat, dat hoef ik jou niet te zeggen, boots. Nee, die kinderen zijn weg af. Maar ze weten wat er op het spel staat. Ze zijn allemaal als één man en met één wil. Vaar West. Lijkt me toch goed sturen als je de kapitein eens wijst op die situatie. Als je het mij vraagt, is dat niet nodig. Want die weet beter wat er aan de hand is dan wij allemaal. Dank een hart, onze heen, kapitein. Als we niet gauw anderen beter weer krijgen, halen we Punt Arenias niet. Ik weet, jongen, ik weet. Alles het wordt beter. Weet u dat zeker? Ja. Ik heb mijn heilige gebeten. Ik heb gezegd, vier dagen harde wind en 60 mijl vordering. Nu, het is genoeg, hè. Om dat wetter. Ja, wacht maar, Boer, Wacht maar. Ik geloof dat het beter weer wordt, broods. De wind schokt af. Het heeft er alles rijden van. De deining wordt minder. Wij toe. Ik werd het bar zat om elke minuut tegen het verruisjes liggen te worden. Maar uh, ik ken deze streek. Als er geen wind staat, krijg je mist. En ik weet niet wat erger is. Ik weet niet wat erger is. Worstelen met een orkaan of deze smerige mist. Mist maakt nat. Mist maakt mude, En mist maakt koud. En beter opschieten zit er ook niet bij. We gaan halve kracht, dat kost kolen... ...en om de twee minuten blazen, dat kost stoom. Hoe is het beneden? dan hier in elk geval. Hm. De jongens zitten klaar bij de krukken... ...om op het eerste centje de kar weer vol aan te gooien. Nou, dat kan mij niet gauw genoeg gebeuren. Twee dagen en twee nachten staan op de brug... ...lopen op de brug, zitten op de brug... ...en kou op de brug. Gek. De mist hier lijkt heel anders dan in Holland. Veel spookachtige, sinister. Dat zullen Bullen en Kees op de sleep nog erger ondervinden dan wij. Wij horen hier nog het geluid van de machines. Maar zij zitten net als in een grote dot watten. Koffie, de heren. Ik heb wat tegen de kamer iets pittigs gedaan, komt hij. Heel goed, boy. heel goed. Gelukkig kwam er toen een zuchtje wind en trok de mist weg. Na nog een dag varen, eindelijk Punta Arenas, waar we nu in de haven liggen om te bunkeren. Wat een troosteloze omgeving hier, meid. Alles zo grauw en grijs dat er geen vrolijkheid kan leven. En vanzelf denk ik dan weer aan ons gezellige huis in Den Helden. Hier moet ik je dan nodig even een pakket geven. Zo. Als we volgebunkerd zijn, beginnen we aan de laatste trek over de stille oceaan naar Valparaiso. Daar zal ik deze brief afmaken en posten. Voorlopig stop ik er even. Hé, hey, Heikkie. Wat is dat nou? Je zou de troepen de combaars opruimen. Hé, hey, wat is er, jong? Waarom zit je daar zo in dat hoekje? Ik, ik weet niet, kok. Ik, ik weet niet wat er met me aan de hand is. Ik voel me zo rot. Ik durf het haast niet te zeggen, maar... Ik ben bang. Zo bang. Oh, is het dat? Nou, daar kom ik eens bij mij, je zitten, op. Het is die zee buiten, hè? Ja. Ja, ik geloof van wel. De Stille oceaan heeft al menig zee van Noris geleerd, hoor. Hij is anders dan andere zeeën. Je, je, je kan niet zeggen wat het is, maar... je ziet het en je voelt het. Ja. Het is precies zoals je zegt, Koek. Het is die lange deining, joh. De ene halve minuut zit je vijftien meter hoger dan de andere. Het is allemaal zo groot. En zo leeg. Ja, menig volwassen kerel gaat er kapot. En dan kom jij... Ja, hoe oud ben jij eigenlijk? Zestien. Oh. En dan kom jij met je 16 jaar en kijk je plotseling in een brokje de natuur van gods eeuwigheid. Nou, geen wonder dat je dan bang wordt. En een hoekje op om bescherming te zoeken. Ik heb dat ook meegemaakt, joh. Ja? Oh, en nog veel erger als jij... Ik ben onder de tafel gekopen van Hollande. Echt waar? Zou zo barsten als het niet zo is? Maar het gaat wel over jou. Je, je, je moet toch even doorheen, hè? En dan word je een zeeman als, als, als, als... Nou ja, als de kaptein. Denk je dat werkelijk, kom? Natuurlijk. <laughs> jo, en weet je wat wij nou gaan doen? Huh? Wij gaan hier samen de boel opruimen en daarna maken wij wat lekkers voor ons. Kracht, hè? Ja. Kom op, jong. Hallo, stuur. Ik mis hier in de mesroom. Ik dacht, uh, ik zal eens in je gaan kijken. Wat is er los? Niks bijzonders. Oh, zit je daar met je hoofd in je handen naar beneden te loeren? Of je door 3000 meter water wil heen kijken? Ik voel me niet zo lekker als alles. Ach, begrijp het. Het is de oceaan buiten, hè? Misschien wel. Ja, joh. De rollers van de Atlantik zijn goedmoedige huisdieren. Maar hier krijg je nou eens een kijkje in de berenkuil. De Stille Oceaan verschilt in alles, met andere zeeën. De deining hoger, de golven blauwer, kouder en veel grimmiger. De Stille Oceaan is woest en leeg. De eerste scheppingsdag. Ja. Maar, maar je voelt je zo verdomd klein, zo alleen. Achter die golven zitten 8000 mijlen van eenzaamheid. En het benauwt me. ...zeg dat je op zo'n klein rotscheepje zit... ...en er geen terug meer mogelijk is. En je alleen maar kan hopen dat die zee je roekeloosheid vergeeft... ...en je deze keer nog laat gaan. Het is zo je zegt. Het is nu geen varen meer. Het is gevaren worden. Kun jij je nog herinneren... ...wat ik je een tijd geleden eens heb gezegd... ...over de ideale zeeman? Een pop met ijzeren klauw en een houten kop. Geen gevoel en geen hart... Ja. ja, ik begrijp nou wat je daarmee bedoelt. Maar jij hebt wel gevoel. Jij hebt wel een hart. Je hebt een kop waar verstand in zit. En die drie zaken moet je nu gebruiken om te vechten. Te vechten tegen die besmettelijke ziekte van de zeeman. Weet je nog wel? Ja. Ja, verdomme, ik weet het. De angst. De angst. Als je het zelf herkent, ben je een eind op de goede weg... Hier joh, Lennon-Borrel. Zou je goed doen? Nee, nee, nee, ik heb kiezen. Suip op, zeg ik je, dat je nou helemaal belazen. hebt. Doe je laffe weg over. Zo, ja. domme. wat is zo goed, dat is de hel. Laten we los, laten we gaan. Hé, hey, wat is het met de stuurman? Je liep maar zo krachtzinnig voorbij naar het dek. Laat hem maar, Boots. Hij vecht de strijd uit die iedere zeeman eens moet vechten. De strijd van de machteloosheid tegen de ontzettende kracht van de Almacht. De strijd van een man met zijn God. Mannen, de kapitein heeft hier in Valparaiso een telegram ontvangen van de rederij. En ik zal jullie zeggen wat erin staat. Opstomen naar Iquique, daar een drijvende kraan oppikken voor de maatschappij voor baggerwerken. En die we naar Rotterdam, Holland. Hey, hey. Hey, hey. Uh, Rotterdam, mens, wat zal mijn blij zijn, hè? <laughs> het is een rustkuur deze reis. Van de zomer waar je na de zomer. We hey, gaan het ouders de bliksem aanpakken, jongens. Dat we zo vlug mogelijk huis toe kunnen. Gaat. Drijvende kranen, mm, dat zit kringen. Wat is er verder nog, postcotten? Niet voor jou, hoor. Zelfs geen kaartje. Wat weer? Ja, ze heeft er zin, een kind onderweg, dus jij telt niet meer mee. Nou, laten we maar eens zien dat we in Rotterdam komen. Ja. U hebt hem me gevraagd, kapitein? Ja. Dit is mij heute avond aan boord gebracht van de rederij. Weer een telegram? Ja, lees maar. Niet uitvaren tot nader order van Münster. Wat moet dat betekenen? Ik weet het niet. Oeh. Nou, het lijkt me beter als er een man aan het voorlopig niet te weten komt. Dat zou maar onrust brengen. Ja, ja, ja. Ja, je hebt gelijk. Die vent had een telegram in Pote. je poten. hebben we het toch zelf gezien? Niet, Enkie? Ja, gisteravond. Ik heb hem in de hut van de kaptein nog gewezen. Nog een telegram? Wat moet dat betekenen? Zou er bij iemand thuis iets loos zijn? Wel, nee, dat had de man dat wel gehoord. Het is natuurlijk van de rederij. Nou, ik voelde lang komen. Zeg maar dag, Rotterdam. Dit wordt een rondje om de wereld. Wat ik je, zeg. Surabaya. En daar een of andere pokapparaat voor de marine oppikken. En door de volle moes er naar huis sleepen. Ja, Dat is een hele gek op je... Ah, maakt eigenlijk niks uit waar we naartoe gaan. Verder van huis kan niet. Alleen maar dichterbij. We moeten maar gewoon afwachten. Het is laat in de nacht... maar ik heb jullie gevraagd hier te komen... voor een belangrijke mededeling, Een nieuw telegram. Stilman, Lees maar voor... Van Munsters transportonderneming is een fusie aangegaan met, dus met de zeesleepvaartmaatschappij Kwell Co. We zullen voortaan varen onder de naam NVC Sleepvaartmaatschappij Kwell Van Munster. Wat? Hoe ja, is dat een godsnaam mogelijk? Ja, daar begrijp ik ook niks van. Ze hebben elkaar op leven en dood beconcureerd. Lees verder, broer. De Vrieland die in Antofagasto verwacht wordt... ...vanuit Surabaya zal doorstomen naar Iquique... ...en daar de drijvende kraan oppikken... ...die voor de Jan van Gent bestemd was. Dat is schon goed. De Jan van Gent zal onverwijld opvaren naar Buenos Aires... ...waar de schouwen over 14 dagen aankomt... ...om vandaar in konvoi met de schouwen... ...een zware zuigpersmolen naar Holland te brengen. Het konvooi zit onder bevel van kapitein Maartens van de schouwen. Ja, maar het gaat toch zomaar niet? Zomaar buiten ons om? Ik ben onder bevel van Maartens... Wat zegt u er nou van, kapitein? Ach... Wat zal ik zeggen, mijn jongen? Het is me egal. Ik wil nog varen op mijn schief. Als die heren aan Wal maken wat ze willen. Ik heb geen verstand daarvan. Ja, wat moeten we nou doen, kaptein? Niks. Lijtervaren. Voor die smerige bloedzuiger van een kwel? Ja, wat wil jij dan? Ontslag nemen? Je vrouw zal hier zien aankomen met een kind onderweg. God, ik weet het niet. Het komt ook allemaal zo verrekt onverwacht. Ik, ik kan het nog niet verwerken. Ik kan het ook nog niet aanvaarden, want ik ken ze zo goed, die smerige ellendelingen. Die oude kwel met een zoontje Nol, die geen haar, haar beter is. Nou, kwel als je baas. Daar zijn we mooi klaar mee, hè. Je kan beter zelfmoord plegen. Die rotschop betaalt zijn mensen zeker een kwart minder als wij hebben. En dan kunnen ze nog voor hun eigen vreed te zorgen ook. Maar hij kan ons toch niet minder gaan betalen? Oh nee, dacht je van niet? Nou, wacht maar eens af, joh. We moesten de boel er eigenlijk bij neersmijten. Ja, dan dus smijt kwel jou net zo hard op straat. En dan zorgt hij er wel voor dat je nergens anders mee een baan krijgt... dan kun je verrekken met je wijf voor de honger. Nee, dat is ook geen oplossing. Jammer genoeg niet. Nou, ik moet zeggen, ik had het nooit gedacht van Van Meester. Ach man, die is ook door kwel de tang genomen. Wat dacht je? Maar wat kon hij met zijn vloot van vier zeeslepers beginnen tegen twintig van kwel? De rots, ik heb gewoon zijn kans af zitten wachten. Zit u dan nog steeds te zanen, Nou, vooruit, Kwel of geen kwel, er moet gevaren worden. En dadelijk we leggen stijf gebunkerd, iedereen heeft zijn rust gehad en nou is er een sferen bliksem naar Buenos Aires. <laughs> We zullen die jongens met hun eilandboten laten zien wat varen is. Zo, Parijs, Buenos Aires, dik 3.500 mijl. Dat kan als de aan volle kracht draaien en het weer een beetje meeloopt in een goede 20 dagen weggehalen. zijn. Ik moet je zeggen, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer begrip ik krijg voor die fusie. Hm?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 En toen hij geen stoom genoeg had om het kring los te scheuren... ...heeft de meester de veiligheid gekrepen om meer druk te krijgen. En zijn de heren met hun hele markt als een granatenlucht ingebarsten. We lagen toen met de Fortuna nog geen honderd meter vanaf. vol op stoom, maar we moesten er mooi vanaf blijven. Meneer Kwel had zijn tand in het kadaver. En bij die meneer, die bloedzuiger, die moordenaar... kom, dat zegt toch nog niks? Ziks! Potom, maar we zegt er wel wat! Nog meer voorbeelden horen soms van Bultus met zijn schokland... Jij bent bevooroordeeld. Dat zijn jullie bij de bergingsdienst allemaal. De reders kweken die vijandschap opzettelijk aan om jullie maar goed scherp op elkaar te maken. Die in elkaar de loef afsteken en wie vaart er dan wel bij? Ach man, dat is ga klets. Jij hebt oren oren je kop en je weet niet te luisteren. Goed, wacht maar af. En dan zijn we wel merk wie er gelijk heeft. Jij of ik? Nou. Daar leidt hij dan? De schouwen van bloedontkwel. Vlak in de boeien als ons. Kring is vannacht binnengekomen. Mooi twee dagen later als wij. Moet je eens opletten. Je lacht je gek. De bemanning reageert precies op een fluitje van de vrucht. Complete circus. Nou, Dat is dan ja. ons voorland ook. Alleen als ze die ouwe van ons een fluitje geven, mogen ze er wel een blok aan binden. Ja. Anders slikt hij het in. Ja, je kan zeggen wat je wil. Maar het is een stoer, hitsig schip. Kijk maar eens wat aan lijn. Nou, voor mij is de grote lefkist met zijn achterover de mast en twee schoorstenen. Ja, dat is natuurlijk malle kids. Want ze is niks groter dan wij. Maar ze doen het hem toch. Tien tegen 1, dat de kapitein van een vrachtboot astimont kiezen zal zeggen... ...geef mij die twee pijper maar. Ja, meneer kwel, handige regel. Hij kent de uit tot in de hoeken van de wereld. Het luidt weer. Mo moet je nou eens opletten? Ja. Hier, kijk eens redden, stumpers! Of ze moeten schort lopen! Hé, hey, kijk ja, jullie daar! Zou je die smerige van smerige die niet binnenhalen? Die ben nou toch verkocht en verraaien! Ja, nou durven jullie hè! Nou, de meester zijn monddoorn had je hebt weggelegd! Die zit 1-0. Ja. Je moet eens aan jouwen vragen, Hoeveel het de scheermessies kosten! Uh. Nou, eerlijk, die zit ook 1-1. Komen jullie vanavond dineren, hier! We eten bruine bonen met windtijren van kwelhaatje <lacht> En dat is tweeën. Ik kom vast de met mijn naam is in Japan het schrijven. Horele vieve. Entreeën voor de kleine boodschap, kinderen. Broekies open. <lacht> en dat is meteen tienën. <lacht> <lacht> ja. En nou is dat de bewerking nog maar. Zul je met de kapitein te maken krijgen? Nou, kan je helemaal wel leven. Dat is mijn stuurman Wandelaar onder meester Bout. Goeiedag, Martens. Pas zitten, collega. Hmm. Uh, stuurman, Schengen, bij. U zult wel vernomen hebben van de rederij. ...dat ik order heb gekregen om het konvooi naar Rotterdam te leiden. Ja, ik weet hmm. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om ervoor te zorgen... ...dat u morgenochtend om zes uur met stoom op klaar ligt? Zes uur in ochtend. Dank, heer Sturman. Gezondheid. Hmm. Zo, en dan wil ik wel enkele gegevens hebben over de aard van uw schip... De kracht, snelheid, lengte en aard van de trossen. Het aantal runners, enzovoort, enzovoort. Heb jij ooit wel eens een kapitein gezien met een geleufhoed op zijn kop? Nee, maar het lijkt me geen keel die met zich laat spotten. Net zo je zegt. Die heeft zijn spoor al verdiend in de zeesleperij. In 95 stond het konvooi dat het eerste droogtop naar Afrika sleept onder zijn bevel. Hij heeft er toen een lintje voor gekregen. En een oorkonde. En zijn portret heeft in alle kranten gestaan. Ah, heel wat schippers zijn beroemd. Een paar hebben zelfs een lintje. Dat is nog eens rijkdom wat je noemt. Maar geen mij maar een vrouw en een kindje. Zo is het. Hé, hey, daar komt hij weer aan dek. En dan te bedenken dat ik die man gekend heb toen hij nog maar zo'n kleine jongen was. Ik dat ik hem toen doodgeschopt had. Goedendag, ja, dat hebben Nou, vriendelijk is anders. Ja, het is geen lachen bek. Maar ik moet je zeggen, ik had me voorgenomen om beschoft te zijn tegen die opkopers van kwel, maar... dat liet ik wel uit mijn lijf. Die man heeft een autoriteit die op een genadige afstand houdt. Als die zich opwint, vergaat de wereld. Mm -hmm. nou, dat is toch een heel ding, hè, voor ons ouder. Altijd zelf de teugels in handen gehad. En nou ineens in het gereel van een ander lopen. Ja. Mm -hmm. Ik denk dat ik even naar hem ga. Zoiets vraagt toch een beetje gezelligheid en vriendschap. Nog één spelletje, kaptein. U hebt er al drie verloren. Het wordt tijd dat u weer zwint. wint. Nee, niet meer weiterspelen. Drinken we nog een boor, mijn jongen. Graag. Sterkte, kaptein. Dank je. Boer, dank je. Ah. Triumphator der Ozean. Hat die Kerl in Rio mein genannt. Dreckhund. Das war's besser. Na, da haben wir dann, Kaffeein. je die ook wel weten wat zeeslepen is. Het zijn rovers, maar de manier waarop ze de boel afwerken is puur. Ja, schon goed. Zal ik overnemen, kapitein? Nee, die eerste wacht blijf ik zelf aan het roer wil ik? Morgen is hier. Morgen, kok. Heb jij dan al in die bak? Nee, dat. Dat ben de naald van de ogen van Kwel. Eierschaal. Kom je daar? Gestrabeld aan wal gekocht bij een eethuis. Drie juten zakken vol voor één kwartje. Ja, maar wat moet je ermee? Nee, als u even tijd hebt, dan zal u het zien. Hij komt zo. De kok van de schouwen. Dan gaat hij naar de redelijk en gooit een punt met aardappelschil overvoeren. Ja, wat zou dat? En dan kom ik op. Op met de kok? De hem. Kijk, kijk, kijk. Nou goed, die is een beleef. Ja, Hackie, geef een land met die pannen! Kijk, nou ik. Eh, Zag je kijken, met, met die groen ziet wel echt? Nou, denk je natuurlijk dat wij elke dag rijden Ja, terwijl jullie alleen maar bruine wonen en aardappels vreten... ...omdat ze zelf betalen moeten. Hoe lang denk je dat voelt al? De hele Atlantische Oceaan over. <laughs> elke dag op hetzelfde tijdstip... Gooi ik een half teltje met een ergenschal over. Man, dan zag je de bul daar een halve beroerd? <laughs> ik heb nog nooit zo'n afgrijzelijk veel gehad, maar één kwartje. <laughs> ik ben wel waar voor mijn geld. Seman! <laughs> Seman! Dit woh, een telegram voor jou! Mister Vandelaar... Aboord Tugbout, Jan van Gent, Sint Vincent. Hm. Nou, nou vooruit. Maar open. Ja. 7 juni, zoon, Barend, alles wel, Nelly. Mijn zoon. Maar ja. ja, ja. mijn jongen, gelukwunsen. Ja. Gefeliciteerd, Keel, gefeliciteerd. Een zoon. En hey, wat is hier ja. dan ja, de stuurman, die heeft een zoon gekregen, 7 juni, een week geleden. Gefeliciteerd. je. Het is feest mannen, we allen gaan op vakantie. stuur. Op de thuiskomst en dan moet hij met je zoon. Dank je. En dat maar bespaart mag blijven voor de sleetwaard. Gezondheid. Wel. Doe een klein rukkie en je mag patoffel zelf met patoffels aan voor vader gaan spelen. Kijk hoe je dat bevalt. Weet je vrouwen wanneer je binnenkomt? Nou, ze zal toch wel informeren bij de rederij, denk ik? Ah, oh, maar vrouwen hebben daar een feilloze intuïtie voor. Ja, waarachtig, dat is zo. Mijn moeder zei vroeger altijd. Ik ben vandaag zo moe in mijn benen en zo licht in mijn hoofd. Je zal zien dat vader morgen thuiskomt. Hè? Klopt het? Altijd. <laughs> zo. Thuiskomen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. In mijn gedachten heb ik het al honderd keer meegemaakt. Steeds weer anders. En de werkelijkheid zal weer anders zijn. Ik heb een oude Bootsman gekend die zei... Thuis zijn is niet erg. Maar dat zal je niet in je droom verschijnen wat er met je gebeurt als je thuis komt. Maar het zal allemaal best meevallen. Ja, tuurlijk. Ik ken uw vrouw toch wel zo'n beetje. Op verleden heb ik de meeste brieven van haar gelezen. Ja, zo na een paar maanden gebeurt dat onwillekeurig. Komt er een naar je toe, stuur... Kijk eens wat een mooie hand van schrijven mevrouw heeft. Ja, kijk maar. Ja. Nou, ik kan het goed even lezen ook. Ik denk dat ik niet de boerderbrieven gelezen heb. En eigenlijk is het niet eens nodig. Want Ze lijken wel allemaal op elkaar. Waarom? Over de kinderen. Ja. Het weer. En de melk die weer die opgeslagen en is. En weet je het al van die? En van dan En de, de ja. bakker wat kind huilt. Dan laten ze je al begroeten. <laughs> ja. Ja, morgenochtend Rotterdam. Niet te geloven. Nou, Nelly. ...staat natuurlijk op de kade. En ze zal niet de enige zijn, geloof dat maar. Alle mensen, wat een volk op de kade. Dat had ik nog nooit verwacht. Heb hebt u de, de vrouw al gezien? Nee, Wat dat nou? Het is hem dol van te worden al die zwaaiende wijven? moet ik haar er ook uitkennen? Ik zou toch maar even terugzwaaien als ik u was. Anders denk ik dat u me net doet of het er iets ik bespaar er ook wel Ik ken dat. Wie is het? Wie is het? Henkie! Daar is Henkie? Hey! Henk! Hier! Hier ben ik moe! Hier ook! Oh, oh Henkie! Je... Godzijn dag! Dag, jongen! Van domme nog aan toe. Ze had toch kunnen weten dat hij placht voor de meester was. Ik heb op verdomme een brief gestuurd voor een gulden. Zo vet was hij. Alles op ze gaat denken. Stomme. Dag, bro. Dag, zusief! Verdom die vlag die al op stok hangt. Als Nelly nou maar niet aan de bal staat en denkt. Nee, zedoeleien natuurlijk niet. Ik heb het later geschreven. Doe hier nog wat toe, wat zal ik blij zijn als we eindelijk gebeerd liggen. vliegen? we zullen een nou hebben. Wat is dan de handboot? Ik heb geen idee. Trouwens, Maters gaat de wal op met een krans op zijn nek, midden tussen de bloeddolder van Kwel. Zou die jarig wezen? Weet ik veel. Heldhaftigheid. Wij wensen u en uw volwassing nog vele verspoorige reizen toe. Eh, eh, nou, hoe is van welk hout onze zeeënde gewacht zijn? En niet alleen onze zeeënde, maar ook een doodskist in, Als ze het er met zee krijgen. Kijk! Die luipen van de schouwen gaan al aan wal. Verrek, ja. Hé, hey, stuur, waarom gaan wij nog niet naar huis? De kapitein heeft orders gekregen door te stomen om de noord aan de thuishaven te helder. Vanavond kunnen we daar zijn. Wat domme zeg, als we de laatste trein naar hem halen. De meeste botten naar Amsterdam. Voel is geen pas voor om nog een nacht langer aan boord te blijven. Wie kommt dein? Danke. So ein paar Rüstigkeiten, aber jetzt sind wir oben. Ich sollte doch auch mal wieder blei sein, um wir thuis zu reisen. Täus, täus, ach was, zum Gottse, die Schiebe ist mein Täus. Sondern ich soll allein sein. Tage, Wochen vielleicht. All die Kerle, die so gerne nach Hause wollen, nach die Frau und Kinder. ich, ich begreife das nicht. Abadju! Abadju! Waar ben je? Ja, wat is er? Ik ben het inpakken, Ik was net op de brug. De kapitein heeft weer even zijn troeven buien. Houd je ons misschien weer met allerlei rotklusjes aan boord. Om er niet alleen te zijn, net als de vorige keer. meters. Ja, dat is goed dat je het zegt, kok. Dat is hartstikke belangrijk. Ik, uh, kom eraan, hè? Kom, kom eraan. Kijk daar. Hier zei Schippen Bas vroeger altijd... Nou, jong, ga het boek maar vast bijschrijven. Dat is er weer een tijd geleden. Tja, maar ik heb toen nooit kunnen denken... dat het laatste stuk in de haven me nog eens langs zo martelend lang zou vallen. Zo'n hele reis van 16.000 mijlen... lijkt ineens niks weggelekken bij dat kleine eindje naar huis. Abeltje? Wat zou die dan nou nog van de kapitein gedaan moeten hebben? De laatste trein naar huis... Eindelijk. Nou. nou, rustig aan naar nou zijn olleer. Rustig aan nou. Ja, ja daar staan ze. Vader Dijkmans, moeder Dijkmans en, en daar met die kinderwagen. waren. Jan! Jan! Oh, Jan! Oh, Jan! Hé, jongen. Nee, hey, me niet meer. Laat ze nou maar even, vader. Laat ze maar bij die kinderen. De darmenschap zijn er allemaal zo flink gehouden. Oh, Jan! Oh, meisje, het... Het is fijn om je weer te zien. Is dat? Ja, de kleine baars. kijk maar eens. Voor wat een lekker. Oh, Dag Jan. Dag moeder. Dag hm. jongen. Dag vader, hoe is met mee? Hallo Jan. Hé, hey, je ziet er goed uit, jongen. Moet je nog terug aan boord? Nou, even mijn boeltje pakken. Help jij Jan daar even mee, kind, hè? Dan wandel ik met vader en de kleine vastberaden. Ja, kom mee, meid. zal ik je mijn hut even laten zien. Oh. Oké, aanbod weer. Waar is nou mevrouw. Oh. Dag uh, juffrouw, uh, leuk om uh, u te ontmoeten. Ja, ne ne neem me niet kwalijk, stuur, Nee, maar ik begrijp het aan, want je hebt de laatste trein, hè? Tot kijk! Ah. <laughs> Hallo, boos. Ik ben de Mokkaan Nelly. Volgens mij Jan de Stommer. Dag weer. Nou, leuk om u is in werkelijkheid te zien. Ik ken u alleen maar van een foto, maar u bent het precies, hoor. <laughs> prettig verlof, stuur? Ja, prettig uh, verlof, boos. Hetzelfde. Nou, hier de trap af. Wat is dit geworden? Hoi, oh, Bout. Hoi, oh, jij. Ja. Nou, dit is nou Nelly. Dit is de meester. Dag, meneer Bout. Uh, dag, juffrouw. Ik heb al uh, heel veel over u gehoord. Want het heeft het uh, de hele reis over u gehad? Oh ja? Ja, nou, uh, het was eigenlijk wel een prettige reis. De laatste tijd hebben we erg mooi weer gehad. Nou goed, ik. Ik ga mijn spullen maar weer eens pakken. Tot ziens, dan. maar. Ja, dat is iets. Nou, dan heb je hier mijn hut. Oh, wat klein. <laughs> wat wil je? Dat is maar een klein schip. Oh. Die Abeltje die vond ik wel een leuke vent, maar die dikke machinist lijkt me een beetje onnozel. Oh ja. Ja. Nou, die dikke is na of de beste kerel die er op twee benen rondloopt. Werkelijk? Ha. Dat zou je zo dadelijk niet gezegd hebben. Nee, precies. En daarom doe je het er ook maar heel goed aan om niet dadelijk te zeggen... dat je iemand niet zo aardig vindt als je nog niks aan hem weet. Ik zal het nooit meer doen, stuurman. Mm -hmm. Daar. <laughs> Malle meid. Dat is gek eigenlijk, hè? Wat? Nou, dat de vrouw die al die tijd aan mijn voetent in de kooi heeft gehangen... hier nou je leven de lijf rondloopt. Ja, nou, maar dat is toch nog veel aardiger of niet soms? Nou, wat je zegt, meid. Hé, hey, wat is dat? Oh, een paar sokken trio, die zijn op. Maar smeerlap, wie laat die vieze dingen dan zomaar in een la liggen? Ja, ja meid, maar ik... Ach, wat kunnen ons die sokken nou schelen? Oh, Nelie, nou, ik voel me zo razend gelukkig Dat je eindelijk weer mijn armen kan nemen. Ja, natuurlijk, ja, mijn lieve man. Ik toch ook. Kom, als je alles gedaan hebt, zullen we dan gaan? Ja. Ach. Naar huis. Naar ons huis. He? Tjonge, jongen, wat een drukte allemaal. Het voor wel we onze trouwdag wel. Daar ben ik niet meer gewend. Maar wel gezellig, hoor. Met je vader en moeder en het lekkere eten. Maar ik ben toch blij dat we nu weer alleen zijn. Kom, ik ga gauw in de keuken de boel even opruimen. Ja, zal ik helpen? Nee hoor, alles is schoon. Het kan zo weggezet worden. Ga jij nou met je pijp maar eens even lekker in je eigen stoel zien. Hmm, Goed. Hé, hey. wat is het voor een boekje achter de pendule? 5 oktober. Ach, een <laughs> huisartboekje. Dat ah, is eigenlijk een soort logboek van de zeemansvrouw. 7 oktober, brood, 11 cent. Zakje blauw, 6 cent. Toen hing ik ergens de bungel in de raas van de Scottish Mede. 12 november, half ons spek, 8 cent. Twee eieren, 10 cent. <laughs> Hij zit zichzelf op spek van een koekengevuifde, liefde. Ah, dan hadden wij een bord die malaria toestand. 22 maart, 4,11 flanel, 80 cent. Voor het kind natuurlijk. Van Jan van Gent in Rio de Janeiro. Dan hadden wij die feestdagen. 18 april, een hoesballetje, 16 cent. Koorsdrankje, 1,25 koorsdrankje. Over voor dikke moment is er niks van geschreven als hij ziek was. Dan stak het toch eens even allebei. Ze is nu zo lang geleden. Maar toch eens kijken hoe lang het geduurd heeft. 23 april. Andere hand. Zeker van moeder Dijkmans. Boter 24 cent. Dokter 2,50. 5 juni heeft ze weer zelf geschreven. 4 nestschalen 86 cent. Een zeiltje 50 cent. 2 L navel. Wat staat daar nou? Zo gevlekt. Is niet te lezen. 7 juni, weer moeder Dijkmans. Kalmslapjes, 30 cent. Pieperjes, 12 cent. Baken, 7,50. Telegram Jan, 29. Blik, ben ik nog duurder geweest dan de bak. Oh, geloof het ze klaar is. Weg ermee. Zo, dat is alweer gebeurd. Nou, ik kom er nou eens even lekker dicht bij me zitten. Zo ja. Geef me je hand. En laat me je nou eens goed bekijken. Zo, meid. Thuis. Daar zitten we nu weer. He? Oh, oh, niks. Mijn, mijn ogen steken een beetje. Dat komt door de pijp is mooi, maar ik ben niet meer zo gewend. Heer Jan, een brief voor je, van de rederij. Dank je. Geachte stuurman Wandelaar. Hierbij delen wij u mede dat uw loon voortaan 60 gulden per maand zal bedragen. He? Tevens wordt u op eigen kosten vrijgelaten in de keuze van voedsel en dranken. Zulks naar aanleiding van vele klachten over de eentonigheid van het menu. Hoogachtend kwel en vermunster. Oh, Jan. Dan laten we er geen gras over groeien. Twee dagen thuis en dan zoiets. 60 gulden? Dat is 15 gulden minder. Ja. En dan moet je ook nog zelf je kost betalen. Maar dat kan toch zomaar niet? Nee, natuurlijk niet. En als die smerige bloedzuiger denkt dat ik het zomaar accepteer zullen we naar nou God voor verruimen nog eens zien. We hebben nou nog nou, geen geploek, Jan. Je bent hier niet aan boord. Ik laat me door die moordenaar kwel, maar niet zo in een hoek drukken. Is je nou balazen? Nou, rustig nou, Jan. Straks mag je barendje nog wakker. Ik heb de jongens gewaarzitten dat dit zou gebeuren, maar ze wilden me niet geloven. Nou, maar ik ken meneer Kwell als een uitbuitenstroep. He, nou, daar heb je nou weer je zin. Is het nou uit met het en geschreeuw? Dat wil ik hier niet meer hebben. Jij ja, moet mij luisteren? Nee, ik luister niet. Ga jij maar naar je vrienden, laat die maar naar je luisteren. Ja. Nou, jij ja, stil maar barendje, mama komt hoor. Mama komt. Mama, schreeuw. En dat gebeurt in het café van Timmer, zeg je? Ja. Oh. Ogenblik. Ja, meneer wel, met Van Hemel. Ik hoor zojuist het vertrouwde bron dat er vanavond een protestvergadering is in café Timmer. De bemanning van een aantal van Munsterboten zijn erbij betrokken. Ja. Ja, men is het kennelijk niet eens met de nieuwgenomen maatregelen. Ach ja, natuurlijk. Maar het lijkt mij nuttig als wij kunnen beschikken over een lijst met namen van de Belhamels. Juist. Ja, ik zal er iemand naartoe sturen die wij volledig kunnen vertrouwen. Hij heeft al eerder voor ons gewerkt. U hoort van mij. Dank u. Goed. Jij gaat vanavond naar die vergadering en tracht zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Laat u dat maar aan mij over. Ken je de meeste van gezicht? Nou, niet allemaal, maar uh, daar kom ik wel achter. Handel in elk geval zo omzichtig mogelijk. Ja, wat dacht u? Ik besef heus wel de risico die ik loop. En ik hoop dat de maatschappij dat ook beseft. Dat zullen we het laat over hebben. Morgen verwacht ik een lijst met namen en een verslag van je ervaringen. Goedenavond, kapitein. Ja, nou, is stuur. Fijn dat je er ook bent. Het is hier zo vol als de korte meneer van Kwel. Bijna de hele man van de Jan is aanwezig. Ach, daar zie ik mijn collega Zuurbier van de Hydra. Ik ga met hem een bal drinken. Ja, ja, hier. Twee doppelte klaar, ja? Alsjeblieft, stilte, dan kunnen we beginnen. Hé, hey, dat is toch verwoerd, de machinist van het bestelje? Wat doet die hier? Die heeft toch altijd voor gevaren? Ja, maar hij heeft de zak gekregen wegens opruiende praktijken. En dan maakt er nou zo'n levenswerk van om kwel de damp aan te doen. Kameraden, stilte, we zijn hier bij elkaar. We zijn hier bij elkaar om te protesteren. ...tegen de schandelijke voorstellen van kwel... ...gedaan aan het voormalig personeel van Van Munster. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Dit is opnieuw een bewijs... ...dat het grootkapitaal zich niets gelegen laat liggen... ...aan het lot van de arbeider... ...die zich met bloed, zweet en tranen moet uitsloven... ...om hun brandkasten nog meer te spelen. Hulte, ja, ja, ja. de tijd is nu aangebroken, kameraden... ...dat wij een eind maken aan hun schandelijke knechting... ...dat wij schouder aan schouder moeten strijden... ...voor een maatschappij waarin het proletariaat het voor het zeggen zal hebben. Laat dit een stap zijn om ons te ontdoen... ...van die schaamteloze uitbuiters en onderdrukkers. Laat dit een stap zijn op weg naar een wereldrevolutie. Ja, nee. stilte. Beste stilte! Zet de houden even die koppen dicht. Zullen we jongens? Daar heb je maar ja, Janus, onze boosman. Jongens... Ik wil niks zeggen om je eigen druk over te maken, alleen nog dit. Wij zitten hier om ons eigen als vrije mensen in een vrij land tegen een maatregel te verdedigen waar wij het niet mee eens zijn. En dat gaat niet tussen ons en de hele maatschappij, maar tussen ons en de oude kwel. Ja, ja, ja. Wij hebben geen groepsophitsers van nodig om ons op temperatuur te laten brengen. Wij willen als vrije mensen maar één ding bepraten. Wat moeten wij doen... Om die meneer Kwel aan zijn verstand te brengen. dat hij zijn eigen een klein tikje heeft verkeken. En daarom zitten wij hier. Ja, ja, ja, ja. En, en als die meneer daar niks anders aan te bieden heeft. als een wereldrevolutie. dan vind ik dat. mussen met een kanon. Ja. En, en daarom. nou even de koppen en daarom wil ik ook zeggen. dat wij niet bereid zijn. om ons door een man die ervoor betaald wordt om ons tegen onze lederijen op te laten zetten, uit de koers te laten douwen. Want als wij verontwaardigd zijn, dan zijn wij dat gratis. Ja! gratis. Ja. Manne, ik vraag het woord. Nee, hey, je bek houden jij. Je weghouden. houden. Maar stepen, ik heb recht op een wederwoord en ik zal kort zijn. Ja, luisteren, hij heeft gelijk, maar hij zal wel kort zijn. Ja, ja. Kameraden... Het enige dat ik jullie aan je verstand wil brengen is dat jullie je moeten verenigen in een vakbond. Want anders sta je machteloos. Een vakbond, dat is het. En daar wil ik het voorlopig bij laten. Het is gewoon niet zo gek wat je zegt, hoor. Ach, kom. Over een week is het weer varen. Hoe krijg je in die tijd een vakbond van de grond? Ja, mensen, het is belangrijk. Het is belangrijk dat ik wel op dit moment iets te proeven krijgt. Want anders is ze smaak er Juist, juist. En ik stel voor dat we hem een telegram sturen. Ja. Een telegram, een telegram op rijm Aan de bloedhond van de sleepvaart. Namens de jongens van de vloot. Verrek, verzuip, verrust, verteer. Donder op een blikse eh, weer. Meneer, Even stilte. We sturen een telegram van de volgende inhoud. Officieren en bemanning van de sleepers Hydra, Stormvogel, Jan van Gent en Albatros protesteren ten stelligste tegen loonsverlaging en de regeling van de voeding. We zullen ons tegen deze uitbuiting met alle ons ten dienste staande middelen verzetten. Uw antwoord wordt hangende deze vergadering afgewacht. Ja! Dit was de vierde aflevering van Hollands Glorie, een twaalfdelen hoorspelserie naar het boek van Jan de Hartog. Jan Wandelaar werd gespeeld door Piet Reumer. Nelly, zijn vrouw, was Marijke Merkens. Kapitein Shemolov, Edmond Klassen. Wout, Jan Juraj. Bootsman Janus, Hans Veerman. De Kok, Paul Meijer. Henkie. Pieter Groenier Abeltje Gees Linnenbank Wille Brega Jan Blazer Kees de Kaap Cor Witzre, De moeder van Henkie Noora Boerman Meneer van Hemel Frans Somers, Vader Dijkmans Bert van der Linden En moeder Dijkmans Eva Jansen Verwoerd Was Rudy Valkenhagen En de spion Floer Koen Nautische adviezen Kapitein Jeversteeg. Technische verzorging Fred de Beer en Lyon Dubois. Productie Hero Muller. Bewerking en regie Dick van Putten.